Middernacht, donderdag 12 april. Mark Visser met het NOS Journaal. In Marokko is een Amerikaans legertoestel neergestort. Daarbij zijn twee militairen omgekomen en twee andere militairen gewond geraakt. De MV-22 Osprey was vertrokken van het vliegdekschip Iwo Jima... voor een training met het Marokkaanse leger. Door nog onbekende oorzaak stortte het toestel ten zuidwesten van de haafstad Agadir neer. Het toestel is een vliegtuig en helikopter ineen. Het toestel heeft helikopterwieken en kan daardoor recht opstijgen, maar het vliegt als een vliegtuig. Het Amerikaanse leger heeft een onderzoek ingesteld. Rotterdam en Maastricht hebben afspraken gemaakt om drugsrunners harder aan te pakken. Via een zogeheten drugsrunnersvolgsysteem willen ze de daders op de huid laten zitten en voor de kleinste vergrijpen laten oppakken.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 Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de divisie. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en een kleine kans op een bui bij 4 graden. Morgen overdag eerst zonnig, daarna weer enkele buien. En het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span en een tikje hees. Heet ik u van harte welkom hier in Casa Luna, in ons huis van de Maan. Waar vannacht het werkcentraal staat van de Joods-Duitse kunstenaresse Charlotte Salomon. Ze was 26 toen ze in 1943 door de Gestapo werd opgepakt in Zuid-Frankrijk. Om niet veel later vermoord te worden in Auschwitz. Maar daarvoor legde ze in Frankrijk haar leven vast in tekeningen en teksten een kunstwerk dat ze in bewaring gaf bij de plaatselijke huisarts en dat nu in het bezit is van het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Mijn gast van vannacht is al heel lang gefascineerd... door deze Charlotte, door deze Charlotte Salomon. In 1981 maakte hij een speelfilm over haar... en nu maakte hij ook een documentaire over haar leven... die vanaf morgen in de bioscoop te zien is. Zijn eerste documentaire trouwens... na een hele reeks succesvolle speelfilms... zoals Charlotte, Hoor je zien en Leedvermaak... en ook maakte hij de televisieserie bij nader inzien. Frans Weiss, goedenacht, van harte welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Leven of theater, zo heet het kunstwerk van Charlotte, zo heet ook jouw documentaire... Zoals gezegd, eerder uh, maakte je al een speelfilm over haar, ja. zo'n 30 jaar terug. Ja. Waarom ben je zo gefascineerd op deze vrouw? Ja, dat, dat is. Uh, ik, ik vertel regelmatig dat ik mijn leven sowieso al heb opgedeeld in twee, uh, in twee periodes. Dat is BC en AC. Oftewel, Before Charlotte en After Charlotte. En dat is ook iets wat ik, wat ik op een gegeven moment ontdekte. En. Uh, en nou, het begon in 1972. In 1972 werd, werd ik letterlijk naar een, uh, de Waag gestuurd... Uh, waar het Joodse Historisch Museum toen nog gevestigd was. Ja, dat is waar, ja. En uh, door de man die mij in de oorlog heeft helpen onderduiken... of helpen onderduiken, alsof ze überhaupt überhaupt wist waar het over ging... maar heeft ondergedoken als werkstudent Hans Roduin. Hans Roduin was uh, de vader van Tom Roduin, uh, vertaalde pinter... Is, is, was iemand die bij mijn vader, die dus als acteur in 1933 gevlucht is uit Berlijn... en, nou ja, help me herinneren... want een van de redenen waarom ik zo op, op Charlotte viel... bij de eerste kennismaking was omdat ik dacht, nou, dit is... de het allerbeste toegang tot het verleden van mijn vader. Waar, die ik nooit echt gekend heb. Nee, hoog, want jouw bewust, vader is ook overleden in Die Houding, is overleden. is, is uh, vermist me voor, voor vermoord. Want ik bedoel, hij... In maar, uh, en pas nu uh, uh, kom ik in de buurt van een aantal ontdekkingen die ik misschien liever niet had gehad. Maar dat is weer een heel ander verhaal over mijn vader. Omdat er steeds meer mensen zich bezighouden met dat verleden. Steeds meer daar de tijd voor nemen. En nu langzamerhand is er zelfs iemand die bezig is om de verraders van mijn ouders, die allebei ondergedoken zaten in Amsterdam, uh, en mij daarmee te confronteren? ik heb zelfs de dagboeken inmiddels van mijn vader. Het wordt een je, heel wil je ander Doe je verhaal. die lezen, die dagboeken? Nee, ik, ben, ik heb ze nu vijf maanden bijna in mijn, in, in mijn kamer. En het, uh, de enige reden waarom ik ze denk te gaan lezen, is toch weer omdat ze wel eens een heel belangrijk element in een nieuwe film die ik hoop te maken uh, is. En dat is het, de verfilming van. Hans Kelson's novelle, Comedie Mineur. Wat voor een novelle is dat? Dat is een, een, een novelle die hij die heeft geschreven. Die, waarmee die, want hij is ineens, want hij is 101 geworden. Ja, ja, ja. En hij is ineens beroemd geworden in de hele wereld als de, de, de een van de, de genieën van de vorige eeuw, van de 20ste eeuw. En uh, tot mijn verbazing, want hij was mijn psychiater. Toen ik twaalf was, ben ik... Mijn psychiater klinkt heel veel. Maar hij was degene bij wie ik in het, uh, in het jongenshuis... waar ik in die tijd tussen mijn twaalfde en mijn zestiende... ongeveer uh, gezeten heb, moesten wij allemaal zo regelmatig naar de psychiater om te horen of we überhaupt nog enige kans van slagen ja. maakten. Hoe het ook zij terug naar Charlotte. Charlotte was, dus daar werd ik in 1972 naartoe gestuurd, nadat ik de inbreek had gemaakt. Eigenlijk mijn eerste echte succesvolle film. Waar ik heel trots op was, want voor het eerst, nou ja, ik, het was echt een, een, een, een onbekend iets. dat Ik had het gangstermeisje gemaakt. Met Kitty Coubois. En, uh, met Bois. Bois en uh, een boek van Remco Kampet en met, met, met, met, met, ik weet nog... Renate Roemenstein schreef in de Vrij Nederlandse recensie... waarin ze zei, als je naar het gangstermeisje bent geweest... hoef je de komende maand niet meer naar de kring. Want dan heb je ze allemaal in de bioscoop gezien. <laughs> Dat deed echt elke kunstenaar van, van, van Robert Heppen... Peter Schat, Louis Andries, uh, iedereen zat erin. Het was echt, het was mijn... Ja, ik zou bijna zeggen mijn uh, Dolce Vita. Het was ja. de film die alle andere films overbodig moest maken. Maar de inbreker was je eerste grote succes, maar ook een heel ander soortige film ja, natuurlijk. Een, en een, een film waar ik, film ik in mijn eentje bij wijze van spreken niet naar keek... maar ik ging regelmatig eventjes aan het einde van de voorstelling... nog letterlijk de sfeer opsnuiven op in de bioscopen... waar nog gerookt mocht worden. Waar mannen met een arm om een uh, vrouw heen zaten... en uitlegden hoe zo'n misdaad nou werkt... en zo'n misdadiger nou qua karakter in elkaar zat. Dat was echt, het was een soort alsof je in het Loenerpark. Waar ik naar na acht maanden terecht ja, was gekomen. Maar met dat succes op zak ging je dus naar die tentoonstelling... van Ja, van doordat Charlotte hij de diezelfde Hans Roduin zei... en hou me alsjeblieft... want ik merk dat ik... Elke zijstraat die ik tegenkom onderweg, probeer ik in te slaan. Maar We zullen dat is een paar een... bordjes doodlopen. De Fransen ook neerzetten. altijd: Frans maakt nou eens één keer ook een zin af. En dan zeg ik: Nee, nee, nee, nee. nee. Voor wie mij liefhef doet het zelf. <laughs> <laughs> maar hoe het ook zij. Nee, uh, Hans, Hans, Hans Roduin had de uh, inbreker gezien. En zei: Ja, goede film, goede film. Maar als je niet nu als de sodemieter zorgt dat je naar uh, de wagen gaat. waar vanmiddag voor het laatst de tentoonstelling over het werk van Charlotte. van het werk van Charlotte Salomon is. Jij zei trouwens, uh, hoorde ik toch een beetje echt zo Duits, Joods, Salomon. Nee, ik heb het, zo, heb ik een, zo heeft ze zichzelf vast ook niet genoemd. Want ze, ja, het was een totaal geassimileerd. Uh, hoewel haar stiefmoeder, dus de dochter van een rabbijn, was. Enfin, hoe het ook zei, ik ging dus naar de waag. En ze hebben me er echt uit moeten slepen. Want ik was totaal echt begeisterd door wat ik zag. Ook omdat je uh, zei net, uh, dit leed je op de beste manier om meer te weten te komen over die vader van je Dat die je was... nauwelijks had gekend... Dat was... En het mooie is, die documentaire... die, die, die volgt het leven van Charlotte chronologisch. Ja. En die begint in 1927, als ik me niet vergis. Ja. En uh, dan stel je je voor, dat vind ik ook ja. een heel mooi beeld... dat jouw vader, die is acteur, ja. die speelt dan in Berlijn... Ja. dat hij de kleine Charlotte zou zijn tegengekomen. Ja. Dat had zomaar gekund. Hij ging naar school in de buurt waar hij werkte. Ja. En uh, daarover, uh, daarover filosofieer je zelf ook in de documentaire. Ja, heb ik we beginnen in Berlijn, de stad van mijn vader, die ik nooit echt gekend heb. Hij was acteur. In 1927, zes jaar voordat hij naar Holland vluchtte... speelde hij een rol in een korte, komische film. Charlotte was toen tien jaar oud en woonde in de Wielandstrasse. Niet ver van de hoek met de coeur waar mijn vader filmde. Het is mogelijk dat wij elkaar even gezien hebben. Zij, op de terugweg van school, hij... Spelend in de film. Dat vind je echt belangrijk, hè? Dat ze ja. misschien elkaar wel zijn tegengekomen ja. daar op de Koervursten. En ik zou je vertellen... dat eigenlijk dit moment in de film... voor mij bijna de raison 30 was... Voor, om, het, om die film te willen maken. De documentaire te willen maken? of de, de documentaire te, te, willen, te, maken. te willen maken. Okay. De speelfilm in eerste instantie... omdat ik dacht, dit is het alibi... toen ik uit het, uiteindelijk uit het, de waag verwijderd was... als laatste bezoeker van die tentoonstelling... Toen wist ik één ding zeker. Dit is, een, dit is een scenario, dit is een storyboard... dit is een film die ze niet heeft kunnen maken... bij gebrek aan techniek en camera en middelen. Maar dit is zo volledig een, een verlangen... om zo volledig je, je verleden in kaart te brengen... En met dialogen, met, ex, met, met uitdrukkingen, met alles en alles en alles. Dat ik dacht, daarnaast is het ook de wereld... waar mijn vader in is opgegroeid. Hij is in 1904 geboren... Ik dacht in Budapest, nee, in Berlijn. Daar heeft hij bij Max Reinhardt, de, is hij op de school geweest. Act, heeft hij leer, is hij acteur geworden? Hij was klein. Hij was, hij was een vol hoofd kleiner dan ik en ik ben klein. Bent Omdat hij een, uh, heeft 58. 58. En uh, ik, ik ben ook blij dat het achter... want ik ben hoogstrijd al lang tot 1,56 meter en een half. We maar 1,58 meter staat nog in mijn paspoort. En, uh, en uh, hij had de Engelse ziekte. Dat was een regitis, heet dat geloof ik. En dat betekende dat als hij zit, zat... dan was hij net zo lang als dat hij stond. Hmm. Dus ben, hij was echt een Toulouse-Lautrec-achtige iemand. Dus hij kon ook alleen maar in komische films spelen. En Jaak af Dieg was zo'n komische film, die eigenlijk vooruitliep... op een film als Menschen aan Sonntag. Enfin, het is... toen ik begon aan het script te schrijven... Voor, uh, voor, voor deze film... documentaire... wat eigenlijk ook de eerste keer is... dat ik wel moest, want ik, toen ik... tegen het Filmfonds zei... ik wil een documentaire maken met de ijdelheid van iemand... die eigenlijk speelfilms maakt, maar zich ook wel wil... Verlagend. Ook als die nieuwe weg wil ja, inslaan. Ja. Ik zal nooit het gezicht van Nicoppe die toen die intendant was, vergeten. die iets had van: ja, maar waar moet ik dit weten? Wat, wat, wat wil je? Ik zei: nou ja, ik, ik kan niet vertellen precies waar het over gaat. want daar zitten ook nog een aantal dingen in die ik echt niet prijs wil geven. En in ieder geval niet voordat ik de film gemaakt heb. Uh, het was een krankzinnige eerste ontmoeting. En toen ben ik beschaamd, echt afgedropen. En wist ik moet een script schrijven. Ik moet, ik moet uh, letterlijk geld aanvragen om een script te mogen schrijven. En dat script dat is een, nou ja, bijna 100 pagina's groot geworden, lang geworden. En in dat script volg je eigenlijk het werk van Charlotte. Ja. Um, misschien is het goed om even... want veel mensen zullen dat werk ook niet kennen. Het is een soort gezamtkunstwerk. Hè. Ja. Ze, ze, ze, ze tekent, ze, ze ja. maakt gouaches ja. waarin ze haar leven samenvat. Dus ze schrijft teksten daarnaast waarin ze hetzelfde doet. Um, dus als je dat werk ziet dan zie je ook het leven van Charlotte. En je laat in de film ook kennis aan het woord over, over Charlotte. Um, mensen die het werk goed kennen en die daar ook een mening over hebben. We luisteren even naar twee. Eerst Judith Bellinfante van het uh, Joods Historisch Museum. Zij was vroeger daar directeur. En daarna Ad Petersen van het Stedelijk Museum in Amsterdam in tijd. Uh, hij uh, organiseerde in 1961 de eerste expositie van het werk van Charlotte Zaloban. Het is geen gewone autobiografie. Ehm... Um. Het, het, ja, het Levenlode Theater wisten wij tegen die tijd natuurlijk wel dat dat de titel was. Daar zit het ook echt tussenin. Het is natuurlijk zo dat het werk wordt altijd helemaal tegen de, uh, ingepakt in de jodenvervolging. Terwijl het natuurlijk voor een heel groot deel een persoonlijke worsteling is... om met, met zichzelf en haar familie uh, uh, in het reine te komen of te, iets te begrijpen. Had Petersen in de documentaire die Frans Weiss maakte over Charlotte Salomon. Morgen is die voor het eerst in de bioscoop te zien leven of... Theater, zo heet die documentaire. En de trailer trouwens is te zien op de Facebookpagina van Casa Luna. Frans Wijs is uh, vannacht uh, mijn gast. En ik bied u nog één keer mijn excuses aan voor mijn wat heese stemgeluid. Hopelijk kunt u ons uh, goed volgen. Um, ik ga even terug naar, naar die, die eerste beelden. Je snijdt die documentaire zo... dat het af en toe ook lijkt alsof de kleine Charlotte uh, je vader tegen het lijf loopt. Ja. Als een soort symbool voor het feit dat je zegt... ja, via haar leven kom ik meer te weten over de wereld waarin mijn vader leefde. Ja, het, het, nou ja, wat, wat ik, eh, ik. Ik vind het, ik vind het enig. Ik, ik merk ook dat hoe erg ik ook het beeld mis. Want ik realiseer me, we hebben het over echt iets wat in beelden is gevangen. Maar ik moet zeggen, ik, vind, ik, ik merk dat ik langzamerhand heel, Nou ja, het spel begint te begrijpen. Wat, wat, wat hier zich af. Het dat spel je, dat, dat wij spelen. <laughs> ja, en die, dat je die fragmenten hebt waar, waar ik tussen. Een, een, waar ik niets van wist. Maar in ieder geval, maar hou me bij de les. Want ik merk dat het. Ik weet zoveel. Ik heb. Zoveel jaar van mijn leven met haar doorgebracht. Dat ik niet weet meer welke deur ik in ja, ja. precies Nee, want in 1972 heb ik haar voor het eerst gezien. Nou, dat is dus inderdaad... Uh, ja, dat 40 is, jaar ja. terug. Ja, nou. Maar goed, je, je wilde haar leven ook opnieuw portretteren. Nu in een documentaire. Ook om, om weer dichter bij je vader te komen, als het ware. Ja, maar da, da, ja, dat, dat ga ik niet ontkennen. Omdat ik namelijk echt... Het is een, een, ik noem het een, een temps jamais connu. Uh, Berlijn, die ik alleen maar... Uh, een stad die ik alleen maar kende uit verhalen van mijn moeder... En, en uit inderdaad boeken van Isherwood en Cabaret... en die periode die dus waarin uh, van, van Kessner tot uh, van, van dat uh, een, een, een gouden tijd die overigens nu op een bepaalde manier weer terugkomt. Want ik merk dat Berlijn is weer New York van Europa aan het worden. Ja, ja. Maar goed, dat, het was voor mij een geldig excuus... Om die film, niet alleen om die film te willen maken, maar ook om echt... Dat om, om, om, om, om daar een tijd. Te, ik heb een jaar ben ik in Berlijn gaan wonen. En uh, heb daar aan die film gewerkt, gemonteerd, alles. En dat was. Uh, dat, uh, de, en in de documentaire. Want ik wil. Het gek is dat ik de documentaire. daar zitten twee, drie momenten in die film die voor mij bijna kenmerkend zijn voor het verlangen om die film te maken. De eerste is dat ik aan het begin van de film nog geconfronteerd word... met de speelfilm die ik dus ooit in 1980 heb gemaakt... en in 1981 in de bioscoop kwam. Ja, want fragmenten uit die speelfilm zijn ook weer te zien. Die is zijn weer, dat is weer een andere werkelijkheid. Het gekke is... Oh, ik hoop dat ik dit allemaal volhoud... dat de mensen het ook nog kunnen volgen. Het zijn twee werelden... Het is haar getekende wereld, en dat is een fictieve wereld... waar ze de swastika's, de hakenkruizen, verkeerd omschildert ja, ja. waar ik er heel erg dankbaar voor was. Ook omdat ik onder andere het grapje altijd weer kon maken... als we op straat aan het filmen waren met die omgekeerde hakenkruizen... kwam er wel eens uh, iemand altijd wel uh, langs om te zeggen... Entschuldigung, ik moet u toch op attenderen... dat er ergens ja, ja, ja. iets heel erg historisch fout is. En dat ik elke keer weer dezelfde grap maakte... de art bij me riep en zei, zeg, uh, wat hoor ik nou... Uh, we moeten alles overdraaien, want het hakenkruis staat verkeerd op. Maar die, het feit dat ze, hoe moet ik het zeggen... dat ze de politiek, het nazisme, Hitler en alles wat daarmee samenhangt... als een soort storm, als een soort overstroming... Uh, bijna Brechtjaans vervreemd, want dat is het. Mm -hmm. Daar ben ik er altijd ontzettend dankbaar voor gebleven. Net zoals die vraagtekens in de titel... die werkelijk ook bij wijze van spreken alles re, ja, relativeren. Zoals alle personages in het werk. En nu heb ik het nog steeds over haar fictie. Mm -hmm. Die ik ook weer tot een nieuwe fictie... namelijk een speelfilm... Uh, heb uh, vertaald. En nu eigenlijk ga je terug naar... En nu ga je naar fictie, de werkelijkheid. Naar haar werkelijkheid. Ja, precies. Je gaat nu naar, naar die werkelijkheid. toe. je schetst ook het beeld van dat Berlijn waarin zij opgroeit. Ook met historische uh, fragmenten. Je ziet de opkomst van Hitler. Je ziet de Kristallnacht. Je ziet uh, die hele jaren 30 ja. Die ontvouwen zich voor jouw ogen ja. in, in, in deze, deze documentaire. De tijd waarin Charlotte leefde. als dochter van een chirurg. gegoede burgerij. niet heel rijk, maar. een ja, de, burgerij. De, de, de bourgeoisie. De, de, wat dan tegenwoordig de, de nouveau-rice zou ja. heten. Maar wel met een ongelooflijke cultuur. Want een moeder die letterlijk operazangres. is Ja, Ferrier, he? haar stiefmoeder. die nog. Uh, want haar moeder heeft dus zelfmoord gepleegd. zoals ze later zal vernemen. Uh, toen uh, Charlotte 9 was. Dus met andere woorden. Uh, Um, het is een... Het is een, een, een, een, een, een, uh, het is een verhaal van... Uh, maar ik, ik, ik, ik, ik aarzel nu... want ik denk, je gaat weer een fragment laten nee, worden. Nee, nog niet. Nog niet want ah, well, okay. Ik ja. wil nog even op ja. die operas en Paula, is ingaan. Paula die is heel ja. oud geworden. Ja. Die is pas een jaar of tien geleden overleden, ja, volgens Ja, in 2000. Mij. Woonde uiteindelijk ook in Amsterdam. Ze vroeg ja. in de uh, laatste jaren 30... Uh, naar van het Van Museum de in de, de, om, de Paulus Pottenstaat. Op stand dus. op, ja. en, en, en jij hebt uh, haar ook uitgebreid gesproken. De, uh, elke, uh, elke week een hele middag met een bandrecorder. En uh, letterlijk gouache voor gouache... Uh, doorgenomen met de en gevraagd... is dat nou echt zo gegaan? Of is dat, was je nou echt verliefd op die Dabeloon? Ja, want daar, daar introduceer je een interessante man. Want op een gegeven moment uh, uh, krijgt deze Paula Salomon... een, een gerespecteerde opera -zangeres, krijgt een zangpedagoog, Alfred Wolfzoon. Ja. En uh, eigenlijk wordt de, de, de dan nog redelijk jonge Charlotte verliefd op hem... Um, dat ontkent Paula. Paula zegt nee. De, de, de, de, haar stiefmoeder ontkent dat. Het was dat. nog een kind, zei ze. Ze heeft hem drie keer gezien, misschien. Terwijl de, de, de tekeningen geen enkele twijfel overlaten aan dat het echt Hij is overal ver... aanwezig ja. na die ontmoeting. Ja. Hij is haar maar grote hij was een liefde. goeroe. Hè? Ik, het, het, ik zeg wel eens: ieder mens heeft in zijn leven een goeroe. Hij was echt een. een, een voor in de ogen van heel veel mensen was het een charlatan. Ik heb zijn nichtje nog gesproken in, in de voorbereiding voor de speelfilm. En die zei. Ja, dan ging mijn oom weer met al die meisjes op zijn kamer uh, filosoferen en zo. Maar het is een man die in de Eerste Wereldoorlog... heeft hij een shell-shock gehad. Is hij heel lang, is hij, was hij echt een, uh, een, een slachtoffer. Een, een, en hij is op een gegeven moment... heeft hij een theorie ontwikkeld over de menselijke stem... waarin hij ook zegt, een pasgeboren kind kan een geluid produceren... en een aantal octaven uh, uh, die werkelijk wat hij later wat hij meteen afleert doordat ze nee niet je niet zo verzin, niet zo hard en uh, hou op met dat ze maar alles wordt eraan gedaan in je leven om dat te onderdrukken en om, dat, om die stem te vormen zodat het weer gewoon uh, nou ja een, een een een een een zangstem ook kan worden. Paula was, had ook echt iets van het, die, die, die, die, die, dat uh, te eng. Dat iemand zo, zo werkelijk... Maar hij, had, hij had, dus een, had het over de mannelijke en de vrouwelijke stem. Dus dat je ook met twee stemmig kon zingen in jezelf. Hij had het over een, het bereik van een imasumak tot een shalyapin. Dat is de diepste basbariton ja. tot de hoogste. Nou ja... Uh. En ik heb dus ook een tijd in, in, uh, met Judith uh, samen... zijn we in, uh, in een gezelschap met in Frankrijk, Hertzberg. In Judith Hertzberg... Uh, waren we gast bij uh, een groep acteurs, die, uh, zangers die in Frankrijk nog steeds nog steeds al, al heel lang bij elkaar zijn... om daar uh, zijn theorieën te ontwikkelen. Nou, die, dus, man, die man speelt ja. een belangrijke rol in, ja. uh, in, in, het, in het werk van Charlotte... maar ook kan, in het Kunnen de mensen dit nog volgen? Nee, dat je, dat, dat, dat, dat ik probeer ik een beetje in de gaten te houden. Graag, als je dat <laughs> wil. Want ik, ik maak me hevige zorgen over mijn eigen ongelooflijke... Uh... Nee, deze man die, die wil ik even wat okay. meer neerzetten. Want die, die man inderdaad een man met rijke Sterker, theorieën. Over een week in Londen wordt het voor het eerst een boek uitgegeven over Alfred Wolfson. En uh, door een van zijn grote liefhebbers... want hij, heeft, hij, heeft, hij is omringd door, door discipelen, letterlijk. Ja, en, en, en misschien was Charlotte wel zijn, zijn grootste aanhanger. Uh, Paula zegt nee, dat is niet zo'n autostief moeder, nee, dat valt wel mee. Maar iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat uh, zij uh, ja, echt verzot was op die man. Ook Judith Bellingfante, de oud-directeur van het Joodse Historisch Museum. Zij vindt het uh, geen aardige man, maar is er wel van overtuigd dat het de grote inspiratiebron is geweest van Charlotte. Ik vond het zo vervelend man. Ik dacht, oh, die praat maar door, die praat maar door, die praat maar door. Maar voor haar was hij natuurlijk heel erg belangrijk. Ik denk, omdat hij... Zeker de eerste was die haar echt behandelde als een a als een volwassen iemand. B, als iemand waar je gewoon mee kon praten dus. En waar je je hart kon luchten, want hij vertelde alles. Dus dat deed hij waarschijnlijk bij iedereen, maar bij haar ook. En hij zag haar dus echt als een groot talent. En in die zin ben ik er echt heilig van overtuigd... dat zonder die man was dat werk dan nooit gekomen. Nee, Dat zegt Judith, uh, Bélefante, in, in jouw documentaire. Ben je dat met haar eens, Frans? Eh... Uh, um... Ja, weet je, hij is heel erg gemodelleerd naar mijn eigen guru een beetje... En die dat is, is, een, uh, dat is uh, Die was ook getuige bij mijn huwelijk. En die stond de hele... Het hele huwelijk heeft hij... letterlijk met een camera heeft hij gevolgd. Hij is een, hij is een beetje... Ja, ik zou bijna zeggen de jostelling van Italië. In zoverre dat hij een app, Hij heeft een bioscoop. Hij is een regisseur. Ik, uh, hij was mijn klasgenoot. Hij tutueerde niet Op de filmacademie. Op de filmschool in Rome. Hij was een... We waren toen 1920 En hij zei u tegen alle medeleerlingen. En hij was... Het, het is een... Een fenomeen. Hij spreekt Russisch, Duits, zelfs Nederlands, zelfs Frans, Engels. Alle talen, wat voor een Italiaan. Eh, heeft, heeft, een, heeft. Als je op YouTube kijkt, Sylvano Agosti, dan kom je. Silvano hele, Gossi. Uh, Agosti, Agosti, Agosti. Agosti. Agosti. En hij was werkelijk een. Uh, hij is. Hij heeft een bioscoop een van de mooiste uh, arthouses in, in Rome. En uh, jij ziet hem als, als jouw broero. Hij heeft mij. Heel veel bijgebracht. Van klassieke muziek uh, tot... tot uh, ik wil, dus ik, hij is voor jou wat, wat, wat Charlotte zag in uh, hij is, op, op een dag reden wij samen, ik achter op zijn scooter... naar uh, weer vanuit Sinecita naar Rome terug. En hij stopte bij stoplicht, draaide is Rome en zei... vanaf nu... Uh, worden wij vrienden voor de rest van ons leven? En zullen we elkaar tutoieren. En nou, Als ik ook een zegening heb gehad, ja, ja. werkelijk. Maar nou, zo keek zij naar deze, ja. deze zangpedagoog. Ze noemt hem overigens in het werk Amadeus Daberloon. Ja. Um, en deze Amadeus, en streep Alfred, die wist niet dat hij zo'n belangrijke rol in het werk speelde. Nee. Hij heeft dat het werk pas daarna, uh, uh, ver na de oorlog. Onder ogen Vlak voor, voor zijn doodgaan eigenlijk. Hij eh, was heel verbaasd. Hij he? was totaal, totaal, totaal overweldigd Of hoe je het zegt. Uh, was niet in staat om, er nog, om nog te praten toen hij dat gezien. En dat heb ik dan weer van een van de vriendinnen uit die tijd. Die zei, hij was totaal overstuurd. Dat hij, zich, hij had nooit en te nimmer gedacht dat hij zo'n invloed zou hebben op haar leven. Maar hij heeft er absoluut door de moeilijkste, bedoel, zij heeft zich letterlijk vastgehouden aan zijn theorieën en zijn, uh, zoals Dirk Jacoby, want die speelt hem. En dat was in voor de mij een, de, in de speelfilm. En uh, voor mij nou ja, echt een, een, een, een. Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen. Dit is echt een. Uh, het, was, het, het was voor mij. Ik weet de eerste keer dat hij zijn mond open deed op de set en een dialoog die we alleen al vijf jaar lang op papier alleen maar hadden gelezen, echt uitsprak, begon ik te huilen. Omdat ik het gevoel had van. Dit was. Het is, hem. Dit was hem. Ja, Dit is ja. gewoon. En uh, die zei het dus inderdaad tegen Charlotte. Uh, uh, in, in, in zijn Engels. Never forget that I believe in you. Je mag nooit vergeten dat ik in jou geloof. En dat is, en dat nooit is vergeten? een zegening. Dat is hij. Maar dat waren allemaal zegeningen die hij gaf. Ik bedoel, een goeroe is, is, is iemand die voortdurend je. als het ware. podia aanreikt om maar weer. Uh, door te kunnen lopen en het leven te kunnen leven. Eigenlijk richt Charlotte ook haar werk uh, aan hem. Hij uh, is, is de geadresseerde ook van brieven. En ik zei het al, je had contact met de stiefmoeder, Paula Salomon. Uh, ze heeft op een gegeven moment aan jou uh, verteld... dat er een paar bladen, want ja. het is een soort losbladig systeem... het ja. leven of theater. Ja, het zijn 1300 uh, gouaches, losse gouaches... Met een voorwoord, met een proloog en met een brief inderdaad. En uh, deze Paula vertelde, wij hebben er een paar van die bladen uitgehaald. We vertellen niet waar die liggen, maar die hebben wij eruit gehaald. Maar je mag wel de tekst zien. En uh, die tekst speelt nu een heel belangrijke rol in je documentaire... Ik ga je niet vragen wat er in die tekst staat. Het geeft een nog intenser beeld van het leven van deze kunstenares... Charlotte Zellemon. Maar je wil het niet vertellen. Hè? je wil niet voordat nou, die film is, te zien is... is vertellen uh, wat uh, het geheim is wat uh, uh, in die brief onthuld wordt. Het is, het is nog... Het is, ik zal het proberen niet zo ingewikkeld te maken. Maar, maar het is wel... weet je. Wij hebben toen ooit, toen we op het punt van vertrekken stonden, dat we weer een middag bij haar hadden zitten praten in de Paulus Potterstraat. Ze, met Judith Herzberg en, en ik. Toen zei ze: Wacht even, ik heb iets voor jullie wat jullie moeten, moeten zien. In ieder geval moeten zien. Maar wel wil ik jullie vragen om het niet in de film te gebruiken. Wij hebben dat toen gelezen, ademloos. Het is een. Waanzinnig, het is een brief die volledig past in de rest van het werk. Met één uitzondering dat die in de ik-vorm is geschreven, want al het andere werk is theatraal als een personage. Daar noemt ze zichzelf Charlotte Kahn in de derde persoon. Maar hier wordt ze heel persoonlijk. Hier is ze echt aan het vertellen hoe haar leven eruit zag... vanaf het moment dat ze in ville is aangekomen bij haar grootouders. Want zij vertrekt inderdaad, moet ik even vertellen, eind in jaren 39, 30. eind. ja. Maar ja. uh, haar grootouders, die waren al gevlucht. En die waren gevlucht. En zij voegt zich bij die grootouders ja. omdat het voor haar niet We meer In afwachting tot haar ouders... Dus Albert Salomon, de chirurg en Paula uh, haar zullen ophalen om gezamenlijk naar Amerika te gaan. Dat was het plan. Dat is nooit gebeurd. En Paula van. en Albert zijn gevlucht naar uh, Amsterdam. Amsterdam. Zo is ook het werk uiteindelijk in Amsterdam geëindigd. Ik bedoel, dat is de, de, de, de, de, de, de, de plek waar het werk bewaard wordt. Maar dat, is een puur, dat was inderdaad omdat ze op een gegeven moment geen uitreismogelijkheid nee, meer hadden. Nee. En elkaar nooit meer hebben kunnen zien. Ze hebben elkaar nooit meer gezien. Charlotte is daar aan dat werk. Begonnen en uh, onthult dus inderdaad in, in die brief die uh, door de familie uit het hele uh, uh, pakket is gehaald, als het ware onthult hij iets, iets toch heel wezenlijk. Even heel duidelijk over die brief, want, want voordat het, dat je het helemaal. Die brief heeft ze zes maanden na het voltooien van het levenswerk okay. gemaakt. Als slot, als het ware. Ze zet ook zes uh, maanden nacht in volle En. Dat was in uh, ongeveer februari is dat geweest, uh, 1943. En het werk heeft ze gemaakt uh, tussen 1941, 1942. Ik mis nu ineens enorm degene met wie ik dit werk samen heb gedaan. Want die, dat is echt niet alleen mijn geweten, maar ook mijn herinnering. Maar in ieder geval, ze heeft anderhalf jaar. In die anderhalf jaar heeft ze de hele, dat hele werk gemaakt van die 1300 Goa's. En die brief heeft ze en later brief geschreven. En die heeft ze later geschreven. En daar heeft. Paula, en de vraag is of ze dat niet heel erg ook met het oog op... Albert heeft gedaan. Want ik heb dus nog. De begintijd. dat Op ik Albert, met haar verhaal. Paula Salomon. Die was degene die. Die. Uh, in het begin, toen we met elkaar praatten. merkte ik dat ze ongelooflijk. Echt uh, moeite deed om, om, om. Nou ja, want hij was. Uh, Albert zat altijd in de stoel erbij als we praatten. En. Uh, en dan ging het wel over haar, over zijn dochter. Over, over zijn dochter. Ja. En ik heb altijd. En ik moet je eerlijk zeggen. Het moment dat we bij de begrafenis. Want hij is overleden. Ik was bij de begrafenis, na afloop is ze naar me toegekomen, pakte mijn handen en zei, Jets vangen we weer aan te werken. Oftewel, nu gaan we beginnen ja, ja, ja. met Frans, Ja, Ik wil ja, even terug, ja, ja, terug naar, naar, de brief. naar die brief. Ja. Uh, jij zegt, ik ga niet onthullen wat er in die brief staat. De documentaire onthult dat natuurlijk wel. Ja. Waarom wil je dat niet vertellen? Nou, wacht even, want als ik zeg, die brief die is, die is iets van 34 uur. Ja, maar een fragment uit de brief is er uitgehaald. Er is een deel, het begin is eruit gehaald. Het middenstuk ligt in het museum. Uh, en, en het laatste stuk is er ook weer uitgaat. Die zijn letterlijk gecensureerd volgens mij door Paula en Albert. Mm -hmm. En ik denk vooral door Paula om haar man... Te ontzien. Maar waarom wil je niet vertellen wat erin staat? Daar heb ik een nou, schuld voor, dat begrijp ja, je. Nee, het Dan... ga, nee, omdat ik denk van. Dat is een, het is een deel van de film. Maar nu. Want ik kan wel zeggen wat erin staat. Dus, ik bedoel, het is de hele beschrijving van hoe het leven was. Hoe ze met die grootvader. Ja, maar opreep... je hebt het nu over dat deel wat er ontbreekt. Ja, het, en dat is het. alleen maar de laatste bladzij. Nee, ik bedoel, wat, wat ik dus niet wil vertellen. gaat over het einde van de grootvader. Maar waarom wil je dat niet vertellen? Omdat het. Uh, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Kijk, mijn angst was. En ik had het vanavond al. Het vertelde. Ja, je zat toen in de mee, ik zat weer daardoor. En ik zag voor het eerst Matthijs ook lichtelijk verharden. Terwijl ik hem echt de Charme zelf vind. Toen hij zei: Ja, maar Frans, ik voel me nu net een soort sensatiejournalist die iets van jou wil. Maar weet je wat, we, we spreken gewoon af. Ik vraag het niet. Ik vraag het niet. Uh, uh, en. Ik voelde me ook uh, lichtelijk. Uh, uh, uh, nou ja, ik, ik ging echt weg alsof ik geen gebruik had gemaakt. van de, van, van, van de gelegenheid. Maar het is maar heel is het uit simpel. Respect? Is, het is het uit respect naar. Ik heb gezegd, Charlotte, dat nee, zij nee, het verhaal niet nee, nee, me... vertellen? Nou, het is. Het, het is uh, uh, A. Ik heb het verteld in de speelfilm, namelijk De Dood van de Grootvader. Waarin zij letterlijk uit een trein die weer in beweging komt springt. En hij overlijdt in, en die, hij trein. Overlijdt in die trein. En dat is voor mij een perfecte metafoor nou ja. van moed en wanhoop en lafheid. Want je laat iemand die hout laat je niet gewoon in het, in het niets verdwijnen... in een rijdende trein. Tenminste, dat denk ik. Maar nogmaals, het was, die hele brief geeft, geeft het gevoel... van iemand die letterlijk zich heeft vastgeklampt... in een kolkende zee aan een, ik zou bijna zeggen... aan de deurkruk die nog van hout was... in plaats van aan de hele deur. En daar gevangen is in een kamertje waarin wij, en met wij bedoel ik Batja Wolf... met wie ik de film heb uh, echt opgezet, geschreven... en uh, die daar een, een belangrijke rol in heeft gespeeld. Op een gegeven moment heeft zij het huis ontdekt... waar dat zich allemaal heeft afgespeeld. Want in de speelfilm dacht ik dat het allemaal in Frans was. Maar een groot deel speelt zich af in Nice. De grootmoeder is in Nice uit het raam... De nou, grootmoeder heeft ook zelfmoord gepleegd. En op dat moment heeft de grootvader haar geconfronteerd met een reeks van zelfmoorden in haar familie. Van haar moeder, van haar tante, van, van, van ongeveer inderdaad een soort, uh, nou ja, uh, ik zou bijna zeggen een genetisch fenomeen. Wat, en toen ze dat wist, dat ja. die zelfmoorden in haar familie plaatsvonden, toen is ze begonnen te werken. Toen, is, heeft ze, het toen had ze de, de, de, de meest magische formulering. Ik had de keuze, ik stond voor de keuze om ook mijn eigen leven te nemen of iets buitengewoons te ondernemen. Ja. En dat was indachtig wat Dablon had gezegd. Het is om het leven te kunnen leven moet je eerst de dood kunnen omarmen. Nou, dat was haar optimaal uh, op dat moment ja. uh, overkomen. Ja. Nog even terug naar, naar, naar die, die brief. Um, um, ik heb zo te doen met iedereen die naar, hiernaar zit te luisteren. Nee, dat nee, ik denk, nee, nee, nee, dat oh moet je niet goed, hebben. Gek. Nee, Want, nee, ik wil nog even nou, terug goed, naar, die, ja. naar die brief. Ja. Die Paula, die, die stiefmoeder, die, die zei je mag het niet gebruiken. Toch besluit je om nu dat verhaal wel letterlijk ja. te vertellen. In de speelfilm zat het als metafoor. Nu vertel je het letterlijk. Ja. Waarom... Uh, Voel je je nu gerechtigd om het verhaal wel te vertellen? Ja, uh, nou, en dat is dus met de nodige uh, niet schuld, maar schuldgevoelens overigens. een van de lekkerste gevoelens, dus waarom hmm. niet? Maar, maar het is wel zo dat ik, dat, ik, dat ik heel erg in het begin heb geaarzeld. Sterker nog, ik heb bijvoorbeeld mijn eigen stem bij de film... die is pas een week voordat de film klaar was erbij gekomen. Ik wilde niet gezien worden... Dat betekent ook iets. Maar goed, ik ben tenslotte ook van die toneelschool afgegooid na een jaar. Dus het is ook niet dat ik echt gezien wilde worden. Maar ik, ik heb dus wat dat betreft, heb ik, had ik een hele uh, ambivalent gevoel over die brief. Maar even terug naar die, naar de brief, en dan geef ik ook antwoord op de vraag. Toen we in de voorbereiding van de documentaire terechtkwamen... toen dacht ik, nou moet ik toch eens kijken... wat ik in die vijf jaar van research met Judith... wat er nog over is en wat er nog bij me thuis is. Want meestal is het naar het filmmuseum, in het archief. En toen, echt, en toeval bestaat niet volgens mij... toen kwam ik dus terug met een mapje en ik deed het mapje open. En Batja die zat daar. En ik zei, Batja, dit is de brief... Dit, is het. Dit, is gewoon mijn, mijn, dit zijn mijn getypte velletjes papier waar de hele brief in staat. Toen had ik nog niet het verlangen om die brief zo optimaal te gebruiken. Wie maar maar, kreeg je dat verlangen wel? Toen ik het script aan het schrijven was en dacht... En, en, en die brief werd vertaald in het Nederlands. En die brief die begon steeds meer in, in letterlijk zijn, zijn, zijn omvang te krijgen qua betekenis. En ik echt dacht, my god, ik heb twee bronnen. Dat is... De biografie van Mary Felsteiner, die ik had ontmoet in San Francisco. Zeer in de documentaire? Zit zeer in de documentaire, want zij is echt de, de evangelist in deze Matthäus Passion, die echt het verhaal vertelt. En ik heb ook heel echt alleen maar citerend steeds in mijn script gebruikt. Toen ik haar confronteerde met het feit dat ik die brief had althans de doorslag van die brief, toen werd ze gek. Toen zei ze "Mijn god, ik, ik moet die biografie. Ik, ik wist dat er pages were missing. Ik wist dat er pagina's weg waren. Maar ik heb gevraagd eindelijk... aan Paula, waar zijn... De, bijvoorbeeld de openingstekst van de speelfilm... en de slottekst van de speelfilm is letterlijk uit de brief. Die heeft Judith uit de brief gewoon... En dat zijn... Dat zijn dat, die brief is van een absolute schoonheid trouwens. Maar Frans, die ja. biograaf, die wordt gek. Want die, die, die, die, die weet ineens die van die, die, die brief. Die is er en nu, nu, nu wordt het echt een compleet beeld... wat ik kan krijgen ja. van deze Charlotte. Is dat waarom je die brief wil gebruiken? Om nu Charlotte nou, zei, om Frans, 100 te portrateren? Nou, ze zei Frans, als jij niet doet, ik had mijn grootste ja, crisis... als jij het niet doet, dan doe ik het. Dan wel. doe ik het. Ja. En het was echt een crisis. Ik weet dat ik s'nachts wakker werd bij haar. Dan had ik een kamertje waar ik een nacht zou blijven slapen. En ik werd wakker om een uur of drie... En ik dacht, ik, ik moet die hele film niet doen. Ik, ik stop ermee, ik hou ermee op. Toen ben ik die brief in een soort laatste opwelling... die nog alleen in het Duits bestond... ben ik gaan vertalen in het Engels... om haar de volgende ochtend er iets van te geven. En door het vertalen in mijn beste Engels... werd ik verliefd weer op Charlotte. Ik bedoel, ik merkte dat ik de brief me zoveel dichter bij haar bracht... En je probeert dan, nu de kijker... Straks zoveel dichter bij haar te brengen. Ja, dat, maar nogmaals, en als je het nou steeds maar hebt, en niet alleen jij, maar steeds ook de. Ik moet, uh, je moet nou toch eens echt zeggen wat er. Dan zeg ik, ja maar, elk woord in die brief, en dat klinkt dan weer erg uh, uh, uh, uh, uh, advertising. Is, is de moeite waard dat zij aan het einde vertelt hoe er een einde aan het leven van de grootvader komt. Daarvan weet ik nog steeds niet zeker of het waar is... want nogmaals, ook in de politierapporten staat de mannen... Op straat eh, onwel geworden naar zijn huis gegaan en daarover Maar het zijn wel haar woorden. Het zijn allemaal haar woorden. Maar ze, is wel, ze heeft wel de theatraliteit van Dabeloon. Heeft ze echt haar hele leven lang. Heeft ze, of de hele latere leven lang. Die zijn wel de, de, de motor of de, de, de, de energie waar ze op werkt. En waar maar, ze op... Nu, maar nu vertaal je dus eigenlijk in deze documentaire, vertel je liever gezegd in deze documentaire, uiteindelijk het ware verhaal van Charlotte Salomon. Ja. Zoals het uh, te vinden is in haar kunstwerk, in Leven of Theater. Ik wil ik ook zeggen dat je nu klaar bent met ja. Charlotte? Dat je, uh, als die documentaire straks in ja. de bioscoop te zien... is dat um, er een leven ja. na het leven ja. met Charlotte begint? Ja. Ja. Ja. ja, nou in ieder geval is het zo dat ik, dat ik het gevoel heb... dat ik eindelijk een film voor haar heb gemaakt. Nog meer dan voor haar stiefmoeder of voor de haar werk een plek te geven, ik bedoel een, uh, haar werk heeft heeft heeft let, haar werk is van een schoonheid en van een kracht en dat is in de film terechtgekomen gelukkig. Toen heette het van dit naar nou, Frans. Dit is wel je levenswerk hè. Dit is wel je en toen zei ik nou ik hoop het niet. Ik hoop dat ik nog heel veel andere dingen doe. Het gekke is dat ik pas dertig jaar later Inderdaad, met het verzoek van het Joodse Historisch Museum zou je nog een keer een documentaire willen maken voordat iedereen die nog iets over haar kan vertellen er niet meer is. En ik dat ook aan niemand anders gunde. Toen was, toen op een gegeven moment merkte ik. Dat de brief echt de, de, de motor werd. De, nou, het leidmotief noem ik het. Omdat het gewoon. En toen ik in, in, in Villefranche dus aan, aan, Charlotte, aan Charlotte, aan Birgit vroeg. Aan de hoofdrolspeler. De hoofdrolspelster, Zou de jij één keer de hele brief willen lezen? Want ik heb iedereen gevraagd. Judith Bellen van de Geijs, wordt appen. Maar Birgit iedereen, Dool, de, de de actrice, de act die leest inderdaad die complete brief. En die brief. leest de complete brief. En toen ze klaar was, wist ik. Wat er ook gebeurt, deze brief, is gewoon echt de film. Charlotte Salomon, het ware verhaal is vanaf morgen in de bioscoop te zien. Dankzij Frans Wijs, de documentaire Leven of Theater... vanaf morgen dus in de bioscoop te zien. En Frans, wij sluiten dit gesprek af met muziek die jij graag wilde, mij, uh, wilde laten horen. Vannacht in Casa Luna, uh, Dance Me to the End of Love. Het, het zou ook een tekst kunnen zijn die Charlotte had uitgesproken... tegenover haar uh, grote ja, liefde maar Alfred. Ik, ik, het, is, het, het, het wordt ineens heel erg persoonlijk. Want ik ben vier jaar geleden voor het eerst getrouwd... Wat ik nooit heb willen doen, maar goed, het is een, ik, ik noemde het ook de Wensjoen-Dansjoen-dag. Oftewel, als je het dan doet, dan ook all the way. Daar was onder andere onze Sylvana Gosti, ja, mijn geluid, goeroe, ja. was daar mijn getuige. En, uh, en Judith Hesberg was de andere. Getuige. En ik, ben, het is, ik moet zeggen, ik werd de volgende ochtend wakker in een huis waar ik al 24 of jaar, 23 jaar met de, de vrouw met wie ik net getrouwd was, wakker werd. En, en wij hadden als leidmotief hadden we het dus inderdaad Dance Me to the End of Love, en dat werd dat was gewoon die dag was dat de muziek van het, uh, van het feest. Maar ik uh, goed nee, maar dat, ik, nee, ik moet lachen omdat ik uh, uh, Fons maar kies. Ik dacht nu komt Fons maar kiezen, En ik ik uh, maar uh, maar en nu uh, komt uh, Cole, hè? Cole, Speciaal met voor Met excuses jou. voor Fons, want hij heeft de muziek voor de film gemaakt en die is echt beeldschoon überhaupt een beeldschone documentaire, een pakkende documentaire. Ook dank dat je daarover wou komen vertellen vannacht in Casaluna. En in het tweede uur van Casaluna wil ik graag uh, met u verder praten... over de oorlogsverhalen die volgens u niet vergeten mogen worden. De verhalen van mensen uit uw omgeving... of de verhalen van kunstenaars die in de oorlog een rol hebben gespeeld. Welke oorlogsverhalen mogen wat u betreft nooit vergeten worden? Bel ons op 0800 1121, Stuur een mailtje naar Ncv.nl of Twitter met hashtag Casaluna. Zo het bureau hier op Radio 1, een nieuwe aflevering daarvan. En Frans wijs. we sluiten dit gesprek af met de muziek die voor jou zo belangrijk is. Dance Me to the End of Love. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Dank voor het hier mogen zijn. Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance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 het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 28, 1969. voor mij zou zijn? Nou, Hier in de loge bij het telefoontoestel. Moet u eens kijken. Dan hoef ik ook niet al die trappen op te klimmen. En als Wigbold ziek is, kan ik zo inspringen. Daarachter zit Wigbold. Als die er is. Ja, als die er is. Als u dat nou eens voorstelt aan meneer Balk. Dat kunt u toch ook zelf doen? Ja, maar dan gebeurt het niet. En als u het doet wel. Dat zit nog. U doet het wel? Ik zal zien. Ja, eerst een dieping, zeg ik toch... Oké. Okay. Nee, wacht, de andere trap. Daar, achterin. Ja, ja, achterin de gang. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, goed zo. Nee, dat zeg ik toch. Derde verdieping. Oké. Okay. Pas op je vingers. Ja. Ik pas wel op mijn vingers, maar het is wel een beetje zwaar. oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Pas er maar een beetje op, alsjeblieft. Ja, wat je daar hebt, is mijn bureau. Klaar? Nog niet. Vanmiddag. Jij bent al geïnstalleerd. Ik ben al lang aan het werk. Wichbold is ziek. Die man, daar krijg ik nog eens wat van. Wat heeft hij nu weer? Hoofdpijn. Hoofdpijn. Dit keer geen pijn in zijn rug. Heb je het al aan Bavelaar gemeld? Nee, dat moet ik nog doen. Doe dat dan. We moeten hem in de gaten houden. Slofstra wil graag bij de telefoon zitten. Slofstra wil wel meer wat. Maar in dit geval heeft het wel zin... omdat hij daar tegelijk Wigbold kan vervangen als hij ziek is. Ik zal erover denken. Nog iets? Nee, ik ben al maandag. Wigbold is ziek. Alweer? Hoofdpijn. Bent u alweer helemaal op orde? Op orde nog niet. Er is zo ontzettend veel te regelen met zo'n verhuizing. Is er dan nou nog sprake van dat u hierboven komt wonen? En dan zeker elk ogenblik het bureau over de vloer. Dat wil Balk nu wel, maar ik pieker er niet over. Ik pieker er niet over. de meneer in het kaartsysteem te kijken. Heb jij daar toestemming voor gegeven? Nee, wie is dat? Hij zegt dat hij hier komt werken bij mevrouw Haan. Nee, daar weet ik niks van. Dan is het misschien toch wel goed dat je er even naartoe gaat. Direct. Eerst naar Ad en Jan. Daar is de baas. Ja. Ik ben zo klaar. Is alles Vanmiddag komt het laatste. Kom alleen even kijken. Hoe kom je aan die tafel? Van volkstaal? Die willen alles van staal. Maar wat zeg je van deze stoel? Jezus. Van de zolder van het hoofdbureau. Die wil ik ook wel hebben. Had je gedacht? Ik ben de baas. Maar je krijgt hem niet. Meneer zorgt goed voor zichzelf. Nou, je het bent, kun je meteen even zeggen waar je zitten wil. Daar. En dan met mijn rug tegen de muur. Precies waar ik aan het willen zitten. Wil je niet liever hier? Bij de deur? Nee, ik wil daar. En ik heb de eerste keus. <laughs> Zou je nou toch niet even naar die meneer gaan? Wie bent u eigenlijk? Oh, neemt u mij niet kwalijk. Heb ik me nog niet voorgesteld. Ik ben huurpastors. Koning, u zoekt iets? Dat is te zeggen. Ik verzamel gegevens voor mijn proefschrift. Waar gaat dat over? Over de namen voor veeziekten. Dat is mooi materiaal wat u hier hebt. Een heleboel kent ik nog niet. Nee... Um, het is niet de bedoeling dat iedereen er zomaar gebruik van maakt. Het is ons onderzoeksmateriaal. Dat wist ik niet. Dat kon u niet weten. Uh, u komt hier werken? Binnenkort. Moet ik wat ik heb overgeschreven dan weer vernietigen? Nee, als u hier komt werken mag u het wel inzien... als u over de ongepubliceerde gegevens maar overleg pleegt. Natuurlijk. We zien elkaar nog wel. Hij mag het raadplegen. Dan wil ik toch dat wij daar eens harde afspraken over maken zodat ik weet waar ik in dergelijke gevallen aan toe ben. Toen hij drie dagen later, op maandagmorgen... een kwartier vroeger dan anders zijn huis verliet... was er voor het eerst herfst in de lucht. Over het water van de gracht in een lichte nevel... Hij liep de gracht langs haaks op de route die hij twaalf jaar lang had gelopen en keek oplettend om zich heen. Hij stak de roze gracht over, keek nieuwsgierig in de zijstraat waarvan de gevels aan de linkerkant in de zon lagen en vertraagde zijn pas bij het passeren van de bruggen. Het gaf hem een geluksgevoel, alsof hij zich een nieuw pad door de jungle hakte. Dag meneer Koning, dag meneer Slobstra. Ik mag van meneer Balk bij de telefoon zitten. Mooi. Is er al iemand? Meneer Balk. And meet my long friend. En? Wat zeg je ervan? En hij zag dat het goed was. <laughs> de heren Verhuizers willen weten waar ze met onze spullen naartoe moeten. Hier naartoe natuurlijk. It's is free without a doubt. Ad? Ja? Wijs jij ze de weg? Ik ben al bezig. Ik had verhuizen moeten worden. Morgen, heren. Morgen, meneer. Nobody knows you when you down it out. Het komt eraan. Kan ik ook nog iets doen? Als jij de platen van Jets is over de kamers... Dat zou ik dan toch wel eerst willen bespreken, want ik weet niet wat jullie speciale wensen zijn. Doe het er niet toe. Daar denk ik toch wel anders over. Doe jij dan de stoelen? Hier komt het bureau van Beerta aan. Die pennen moeten hierin. Akron, precies, werk je. Ha, goed. Pak eens op. Ja. Oh. Iets naar achteren. Oeh. Nog iets? Mm. Wacht. Ah, maar niet te lang. Je hebt nou een stoel om de rest van je leven in de uit te rusten. Laat nog wat zakken. Nog wat. Is koning nog niet? Nog wat. Ho. En nu aan de kant van af. Hier is professor Buitenrust Hetema. Die wil je spreken. Ik kom. Oh. Zakken. Ja, ja, ja. ja. Oeh. Meesterlijk. Oh. Amie. Dag, Kerst. Ik dacht al dat je er niet was. Maar ik ben er. Ik had je even willen spreken. Kan dat hier ergens? Natuurlijk. Ga zitten. Je bent de eerste. Nou, de laden. Eerst maar de bovenbouw. Ook goed. Zal ik nu dan maar met de boeken beginnen? Goed. Ik zoek een plaats voor mijn colleges. Je weet toch dat ik benoemd ben. Ja. Zou dat niet hier in deze kamer kunnen? Pas op de vingers! Hier zitten wij. Maar we hebben beneden een vergaderzaal. Mag ik nog even wat vragen? Met welke boekenkast zal ik beginnen? Met de eerste maar. Achter mijn bureau. Kun je me die anders laten zien? Natuurlijk. Dag heren, dag karst. Mag ik je geluk wensen met je benoeming? Die ik overigens aan jou te danken heb. Aan Katje Kater. Er is nog geen kapstok. Waar moet ik mijn jas nu laten? Over een stoel. Over een stoel. Je moet even opzij gaan... dat je bureau moet worden ingeruimd. Is dat dan nog niet ingeruimd? Bijna. Misschien kunnen jullie daarna de kapstokken ophangen? Zullen we de vergaderzaal even gaan bekijken? want hier is het eerlijk gezegd een rumoerige bende. Als jullie nu even wachten, dan ga ik met jullie mee. Dit is hem. Ongelooflijk. Van zo'n zaal heb ik nu altijd gedroomd. Ja, maar dan om dansles in te geven. Dansles heb ik altijd verschrikkelijk gevonden. Ik ben blij dat dat tenminste niet meer hoeft. Dat ja, is je nog aan te zien. Ik zou je wel een kop koffie willen aanbieden, maar ik weet niet of dat er is. Want Wichbold is ziek. Die steekt toch niet in een goed vel? Jij hebt hem nog aangesteld. Omdat het een goede conciërge is. Als hij niet ziek is dan. Dat herinnert mij aan de opmerking van een internist die bij mij in het kamp zat. B, hè? Hij had, had zo'n muizenmondje en hij praatte een beetje bekakt. Ze zijn allemaal ziek, maar ze weten het geen van allen. Het zou mijn internist niet zijn. Eh, ik heb om elf uur een afspraak in het Rijksmuseum, dus doe geen moeite. Zo, u kunt gaan zitten. Dank je. Mijn schrijfmachine is er nog niet. Meneer Koning, Slofstra roept je. Die zit nog in de kist. Wat is er dan? De telefoon voor je. Meneer Koning? Ja? Meneer Slofstra? wat is er? Er is een telefoon voor u. Uw vrouw. Kunt u haar niet overzetten. Ze wil u spreken. Wilt u misschien tegelijk een kop koffie? Ik heb net gezet. Graag. Dag, daar ben ik. Hè hè? He. Wat heeft dat lang geduurd? Ik wacht al wel een kwartier. Ik moest van boven komen. En duurt dat zo lang? Ik hoor het niet dadelijk. Wat is er? krijgen. Ja. Het lijkt wel of je er niet eens blij mee bent. Wel, ja, natuurlijk wel. Maar ik moet er even aan wennen. Ze hadden het eerst eigenlijk helemaal niet willen verhuren. Dat bordje dat wij toen hebben gezien, dat heeft er maar één dag gestaan. En toen hebben ze toch weer geprobeerd om er een kantoor voor te krijgen. En toen? Dat is dus niet gelukt. Maar ik geloof dat je helemaal niet luistert. Ik luister wel, maar dan begint hier een rood lampje te flikkeren. En ik vroeg me af wat dat betekent. Zie je wel dat je niet luistert? Ik luister. Nee, ik luister. En nu? Hier is uw koffie. Dank u. Ben je er nog? Ja, ik zei wat tegen meneer Slofstra. Zal ik dan maar ophangen? Nee. Wat moeten we nu doen? We mogen het gaan bekijken. Op het ogenblik werken de timmerlui, dus we kunnen er zo in. Goed. Wanneer? Wanneer? Jij kunt natuurlijk. Dat kan ik toch niet beslissen? Tussen de middag dan? Goed. Nou, Dag. Dag. De telefoon. Ja, met Slofstra. Ja, meneer Balk is er. Ik verbind u door. Maar nu... Nou heb ik het zo. Dan moest die... Die moest en dan moest... Hé, hey, hoe heb ik nou? Uh, die moest oorzetten en dan moest die erin stekken. Dan... Bent u daar nog? En dan... Nou, zo. Mestalig. Ja, met slofstraat. Het bureau naar de roman van J.J. Voskuil in de regie van Peter Tenuil met krent Ter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie in podcast, ntrnl bureau. Het bureau is een productie van de NTR en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.